Twee ton meel. Die papieren. Alsjeblieft. Zet je motor maar af. Hoi, rij. Die rijbon. Zit erbij. Ja, kom er maar uit. Duurt dat lang? Kom eruit, en stel geen stomme vragen. Dat doe ik wel. Dat stikt hier in de buurt van de Je Die hebben toevallig toch niet een paar achterin liggen wel? Grapjas. Zo. Hm. Yeah. So. Yeah. doe de achterklep boven. Jij, jij, medezoeken. Zijn je wachten? Ja, waarom, waarom zou ik? Ik heb niks te verbergen. Oh, nee. wat is auw. dat dan? Auw, van Laat, laat me los. Kijk eens aan, mooi juffertje. Een boeliertje voor de girouilleros. Chauffeur. Wie is de chauffeur? Dat weet ik niet. Ik dacht dat jij niks te verbergen had. Ik zweer dat ik hier niks van af weet. Ze moeten in de stad, toen ik de wagen even lang gelaten heb, erin zijn geglipt. Dat klopt. De chauffeur weet hier niks van. Nou, dat zoeken we later wel uit. Wat kom je doen, juffe? Een boodschap overbrengen van de girouilleer, jij leider Tonio. Tonio? Wie is dat Tonio? Hey. Nooit van Tonio gehoord? <laughs> Nooit van gehoord zeker, hè? Jij doet me te stom, juffer. Jij gaat rechtstreeks naar de commandant. <laughs> Nooit van Tonio gehoord? <laughs> Hallo, Doc. Hallo, Doc. Melden. Hallo, Doc. Hoor je me? Ik zit goed fout, Doc. Hoor je me? Moira, oh. je bent slecht te ontvangen. Zit je weer in een toilet? Nee, erger, Doc. In een cel. Ik ben opgepakt. Wat heb je dan gedaan? Wat is er gebeurd? Veel, Doc. Zoveel dat ik niet weet waar ik beginnen moet. Bij nee, begin, Moira. Ja. Ja, goed, Doc. Nou, de eerste dagen hier op het zesde continent... Toen Phil met die blonde vrouw aan het rondtoeren was, heb ik op mijn manier hier rondgekeken. Ik heb je al verteld dat ik vanaf het begin al wantrouwig tegenover alles hier stond. Het was allemaal te mooi om waar te zijn. Wel, ik kreeg een kaart van dit land te pakken. Een kaart met allemaal rode vlekken, verboden zones, gebieden waar je niet mag komen, Dok. En weet je waarom niet? Omdat daar fabrieken staan waar ze blijkbaar dingen maken waarvan de mensen hier niets mogen weten omdat er mijnen zijn waar je niet over mag praten. En dok, kampen. Met gevangenen. Concentratiekampen. Wel, om in zo'n kamp te komen had ik me in een vrachtwagen verstopt die zakken meel moest brengen. Bij de poort controleerden ze die wagen zo scherp dat ze me vonden. Wel, en nu zit ik dan hier in een smerige cel. En Phil, is die niet met je meegegaan? Phil, die heeft het te druk met die blonde vrouw van hem. Weet je wie dat blijkt te zijn, Doc? De koningin. Ze is de koningin van dit land. Phil is er helemaal stuk van dat hij daar drie dagen mee op stap is geweest. Hij wordt helemaal door erin gepakt. Ik heb hem gevraagd of hij meeging naar die rode gebieden. Hij wou niet. Nou, toen ben ik maar alleen gegaan. Hoe het in die gebieden precies is, weet ik nog niet. Maar het is daar wel zo dat de mensen er tegen in opstand komen. Er is hier een complete guerrilla beweging. En daar steek jij je neus in. In je eentje? Maak het niet te gek, Moira. Neem je niet te veel risico's. Maar jullie staan toch zeker achter me, Doc? Ik hoef toch maar te kikken en jullie zijn toch bij me? Met helikopters, met straaljagers, met een heel vliegtuigschip. Dat heb je zelf gezegd, Doc. Ja, alles goed en wel, maar het moet mogelijk blijven. Er is maar één ding waar ik me echt zorgen over maak, Doc. Stel dat ik jullie roep om zo gauw mogelijk te komen. Lopen we dan niet de kans dat ze jullie motoren, je instrumenten omklaar kunnen maken zoals ze dat toen ook met het vliegtuig van Phil hebben gedaan. Daar heb ik al met vriend Barrows over gepraat, Wara. Geen probleem. We blokkeren gewoon hun uitzending. God, dat dank. lijkt een kleinigheid te zijn in de moderne oorlogvoering. ...de Haag, de heer Phil Brand aan te wijzen als gemaal van de koningin Lydia de Veertiende. Phil Brand was in de wereld waar hij vandaan komt een vooraanstaand tannester. In de tests die wij van hem hebben laten nemen scoorde hij uh, zowel qua intelligentie als fysieke conditie, uitzonderlijk hoog. De datum van het huwelijk zal morgen officieel bekendgemaakt worden. Dan zal ook verteld worden welk toilet er die dag gedragen wordt. Dames, ik verzoek u nu het glas te heffen op het jonge paar... Wacht eens even. Nou, hier. Neem nog eerst het uh, Ja, ja. Op ons, Phil. Ja, moment, moment, moment. Jullie gaan veel te vlug. Weet je, ergens een plekje waar we even ongestoord kunnen praten? Uh, ja, kom maar mee naar het balkon. Nou? J Jullie hebben wat vergeten, Lydia. Een, een, een kleinigheid. Ik heb nog helemaal niet gezegd dat ik met je wil trouwen. Oh, is dat het? Ja. ja, dat is het. Nou, dat is inderdaad een kleinigheid. Naar jouw mening wordt hier niet gevraagd veel. Oh nee. Omdat ik een man ben. Goed gezien. Mooi is dat. Vind je me dan niet aardig? Jawel, je, natuurlijk wel, maar. Ja, voordat je met iemand trouwt, en... dan nog wel met een koningin. En nog wel in, in zo'n vreemde wereld. Dan mag je daar toch wel even over nadenken. Ze hebben me verteld dat in de wereld waar jij vandaan komt... dat er meisjes zijn die ook niks te zeggen hebben over met wie ze willen trouwen. Moet ja, eens even. Wacht eens even. Vroeger misschien, hè. Maar, maar tegenwoordig... Zijn er nog steeds landen waar dat zo is? Waar of niet? Ja, dat, dat, dat zal wel... Ja, dat is zo. Maar het is net zo te veroordelen als wat jullie hier omgekeerd dan doen. Daar zul je dan bij neer moeten leggen. Er is trouwens toch niks van aan te doen. Hoezo? Nou... Het heeft de ouden behaagd jou aan te wijzen als mijn gemaal. Dat heb je toch gehoord? Oké, oké, oké, de ouden. Ja, goed, maar jij bent toch de koningin? Over een beslissing van de ouden wordt verder niet gepraat veel. Zelfs niet door de koningin. Dus, dus je hebt hier eigenlijk geen barst te vertellen. Je bent alleen maar een, een, een, een schijnkoningin. Een, een marionet. Een dozijntje oude wijven maakt hier het dienst uit de stad het. Je slaat de spijker op de kop. Alleen zijn het er geen dozijn, maar zeven. Je zult ze binnenkort wel te zien krijgen. Ja, luister nou eens even heel goed naar me, Linda. Maar dat doe ik toch, Phil? Ik wil niet met je trouwen. Tenminste, nu nog niet. Ik moet eerst de boel hier een beetje op een rijtje zetten. Wat, wat orde scheppen in de chaos die ik nu in mijn kop heb. Ja, zolang ik dat niet heb, zolang alles me hier nog duizelt, zolang kunnen je oude wijven de pot op. Kijk uit wat je zegt, Phil. En roep zulke dingen niet te hard. Dat beslis ik zelf. Dat gaat niet, Phil. Iemand die tegen de wil van de ouden ingaat. Wel, daar gebeuren allerlei... Vervelende dingen mee. Zoals? Dat weet ik niet. Niemand vraagt zich dat ooit af. Dat is niet netjes. Mooi is dat. Wordt zo'n stijfkomst soms afgevoerd naar bepaalde gebieden. Hè? Gebieden die op, op de landkaart met rood staan aangegeven. Je weet toch waar die rode gebieden zijn wel? Ik weet waar ze liggen ja. Maar ik weet ook dat ze taboe zijn. En nog beter weet ik dat het heel onbehoorlijk is om daarover te praten. Moira is er naartoe. <laughs> Je denkt nog steeds aan haar Dan kan ze daar in moeilijkheden komen Lilia. Dat lijkt me wel. Dan moet je iets doen. En wel onmiddellijk. Zeg maar, wat dan? We geven dat ze er geen haar mogen krenken. Niet te veel. Ja, ben je Luister. koningin of niet? Dat ben ik, ja. Maar wat die dingen betreft heb ik niets, maar er ook helemaal niets te zeggen. En wel die oude wijven. Wel die raad van de ouden. Ach. Die hebben alles te zeggen, ja. En denk je dat ik het leuk vind? Nee, nee, nee, dat zal wel niet. Oh, God, Lydia, je moet me één ding, je moet één ding voor me doen. Nou, goed als ik kan. Maar wat dan? Uitzoeken waar ze is. Waar brengen ze ons naartoe? Het zou wel kamp 4 wezen. Dan boffen we. Boffen? Jij bent hier nieuw, hè? Ja. Waarom boffen we als we naar kamp 4 gebracht worden? Omdat dat een vrouwenkamp is. Ik heb de meest wilde verhalen gehoord over de andere kampen. Daar zijn ook mannen. Heb je zich gelet Nee. Niet spijt Daar maar zonder. Wat heb jij uitgesproken? In het land waar ik vandaan kom was ik journalist. Daar werkte ik voor een grote krant. Ik was erg nieuwsgierig naar jullie rode gebieden. Dat mocht blijkbaar niet. Ze dachten eerst dat ik spioneerde voor de guerrillabeweging. Hebben ze je geslagen? Nee. Nou, dat valt dan mee. Daar zien ze anders niet tegenop. Ook niet in kamp 4. Ben jij al eens eerder in een kamp geweest? Bekijk me mis goed. Zie je wat aan me? Nee. Nee, niks bijzonders. Ik ben Indiaanse. Ja, dat zie ik je. Ja. En? Ik ben geboren in een kamp. Ik ben grootgebracht in een kamp. Ik heb mijn hele leven in een kamp gewoond. Omdat je Indiaanse bent? Ja, daarom. Maar hoe kom je dan hier? Omdat ik het zat was. Ik ontsnapte. Om me bij Tonio en zijn mensen aan te sluiten. Tonio, wie is dat toch? Hoe die naam Asmar? De leider van de guerilla beweging. Hij krijgt steeds meer aanhang. Hij zal ons verlossen van de tirannie van de ouden. Wie zijn dat? Je kunt wel merken dat je hier nieuw bent. Zij regeren het land. Het zijn zeven oude dames die je echt nooit te zien krijgt. En de koningin dan? Lydia? Nou, oh, ze is best een lief ding. Ze weet alleen nergens van. Ze heeft ook geen greintje werkelijk gezag. Er gaan nu geruchten dat ze gaat trouwen. Iedereen gunt haar dat ook nog. Wat weet je van de guerilla hier? Dacht je nou echt dat ik daar wat over zeggen zou? Je bent wel dom. Je hebt gelijk. Heb je Tonio wel eens gezien? Nee. Alleen over gehoord. Waar komt hij vandaan? Uit dit land. Huh? Het... Maar ze zeiden dat hier alleen meisjes geboren worden. Hoe oh, hebben ze je dat verhaal ook afgekocht? Is het dan niet waar? Gedeeltelijk. In het blanke gedeelte van het land, bij de juffertjes, is het zo. Daar kunnen geen jongens geboren worden na de ramp van jaren geleden. Maar bij ons wel. Hoe kan dat dan? Heeft die ramp niet het hele land getroffen? Onze voorouders leefden hoog in de bergen van de groep. Hun armoede is toen hun geluk geweest. Ze zijn minder door die ramp getroffen dan de mensen die in het blanke deel van het land woonden. Maar waarom moeten er voor die juffertjes, zoals jullie ze noemen... Waarom moeten het dan mannen geïmporteerd worden? Om het ras, het blanke ras, zuiver te houden. Ah. Oh. De jongens die hier geboren worden zijn niet blank. Nee. Dus zijn ze niet goed genoeg voor de juffertjes. Uh -huh. Ze zijn alleen maar goed om in fabrieken en de mijnen te werken. Dat is wel een heel ander verhaal. Hoe heet je? Wara. Wara Fahil. Wara. Dat is de realiteit. Maar dat zal niet lang meer duren. Daar zal Tonio wel voor zorgen. Het heette, Felbrandt. Ken je ons... Van horen zeggen? Jullie zijn de raad van ouden. Tenminste, een gedeelte van die raad, uh -huh. want... Ze hebben mij verteld dat er zeven leden zijn. Dat klopt, maar Tilma ligt met lichte bed en Selma wordt een beetje te oud. Ja, dat is maar tijdelijk. Dankzij de wonderbaarlijke uitvinding van professor Hawks. Die ons weer nieuws op haar. Tilze dames, je weet dus, Phil dat wij het opperste gezag zijn van dit land. Ja. Ja, wie? Wie wat? Nooit met twee woorden leren spreken, jongeman. Jawel. Doe dat dan. Doe nu Ja, Amelia. Waarom wil je je aan dat gezag onttrekken? Ik? Wij hebben de wens uitgesproken dat je in het huwelijk treedt met onze koningin. Dat weiger je, hebben we vernomen. Klopt dat? Nee. Snotneus! Stil, een babytje. Ik heb alleen tegen Lydia gezegd dat het hoogst ongebruikelijk is dat ik als man in die zaak niets te vertellen heb. In andere landen! Andere zederblad. Dat kan, maar dan lijkt het me toch billig dat je voor je zo'n belangrijke stap in je leven zet... ...even de tijd krijgt om na te denken. Dat hebben wij voor je gedaan. Oh, hartelijk dank. Graag ja, gedaan, stil! begonnen. media. Wij vinden het een hele eer voor jou, Brandt, dat je met onze koningin mag trouwen. Nou, die eer zie ik niet zitten als ik geen enkele bevoegdheid daaraan kan ontlenen. Ik bedoel... Wat jij bedoelt, begrijpen wij best, Brandt? Hm? Maar dat zit er niet in. Ja, ja, Lydia is dus volkomen in schijn, koningin. Hm? Een marionet. Dat geven jullie toe? Ah, oh, nou, ze heeft weinig te zeggen. Ik wel, ik wel. Ik Nee, Mag ik uit je woorden opmaken, jongeman? Dat je ons conditie staat. Pardon, dames, ik stel enkel. We zitten hier op de tent. Ja, nog in de Weet je dat, dat? Dat denk ik ook. Juist. Aan uh, Phil Brand. Jij weigert op de door ons vastgestelde datum en op onze condities met Lydia te trouwen? Dat klopt. Wie? Zeer -oh, niet, ja. Wie klopt er? Heel toch. Ik hoor niks. Het is dus heel duidelijk. Dat hoor nee, ik heel niks. Heel nou toch, nog niet. Meneer weigert uh. een bevel van ons op te volgen. Ha. de vraag is dus, welke straf kiezen we af? Ja, beslissen hoe jullie mij onschadelijk zullen maken. Mag ik nog even één vraag stellen? Ah, akkoord. Wat is er gebeurd met Moira? Die is gearresteerd omdat ze zich in een volwoorden zone ophield. Ze is in een kamp geplaatst. Dat kunnen we met hem ook doen. Ja, ja, ja. En hem dan de kans geven zich aan te sluiten bij de jere jere's. Geen denken aan. Ik weet iets beters. Dus. Wat dan? Wat dan? Een ja, ja. Denk nou eens aan professor Hooks. Eh? Professor Hooks? Oh, ja. De man die ons leger maakt. Jullie weten dat de eerste die als model heeft gediend om er een, uh, uh, tienduizend exemplaren van te. Uh, uh, hoe moet nou hij dat nou weer? rondwegen? Oh, oh, Klonen. Klonen. Klonen juistjes. Dat is deze meneer Brans. Doe? Stil hem eens ja. ik, ik, ik kan je nog niet volgen. Wel. We wisten het geheugen van dit steeds koppige mens, Hondre, uit. En we stoppen hem dan deze broertjes. O, o, o, o, o, o. Niemand zal dat voor merken. werken. <hijen> zullen geen last meer van hem hebben. Integendeel, hij zal voor ons vechten. <hijen> Wat doe je hier? Wat gaan ze met je doen? Mijn geheugen uitwissen. Je weet dat ze zo'n 10.000 kopieën van me gaan maken, hè? Ja, voor het leger. Nou, daar stoppen ze me tussen. Bij je broertjes, zijn die ouwe krijg. Ze zetten dan doorgaan. Ze stel een stelletje elektroden op mijn kop en dan... Pst, ...weg is Phil Brandt. Ja, maar toch op veel. Hou op, waarom? Jij bent toch de koningin hier? Jij staat dit toch allemaal toe? Nee, ik weet hier niks van. Ik doe dat niet aan mee. Dus nee, maar je doet er ook niks tegen. Hoe kun je iets weten als je het niet weet? Ja, nu weet je het toch! Maar ik heb je nog wel gezien dat je niets te zeggen hebt. Geen enkele macht bezit. Dus doe je maar niks. laat je alles maar gaan zoals het gaat. Nee, veel. Nou niet meer. Wat bedoel nou, je? Je zei toch zelf, nu weet je het toch? En nu ik het weet ook dit. Je ik ga je bevrijden. die oude kringen ja, daar achter komen... ...dat jij als hun koningin... Ik ja, wil je me nou nog nerveus zeggen dat ik maar dan ja, Neem me die kwalen, neem me die kwaal, neem me niet kwaal... Neem ...sorry, sorry... Hey Lydia... ...ik vind het erg dapper van je... ...maar, maar hoe komen we hier weg? Oplop ja, voorzichtig achter me aan... ...het goed weer buiten... ...het bunker, dat is ons geluk... ...hoe ben je binnengekomen? Is er geen wacht buiten? Hier is binnen schuilen. Ik weet dat hij dat nog steeds blijft doen. Hij zit, hij zit nog steeds binnen. Kom, timpe. Ja ja. Dan kunnen we ongezien onder het gaan. Weer. Maar dat weer maken ze met opzet. Oh, Hebben jullie dat vaak? Ja. Zo gauw ze maar denken dat er iemand in de lucht is. Denken ze dat nu? Ja, dat moet wel. Oh. Ga mee. We Volg me nou maar. Als blij mijn je hier de weg weet, zeg ik, zie geen dom. Hou me, stuurpast. Ja, ja. O, oh. oh, waarom leid je me dan ook stomme stommeling? Ik me mijn evenwicht. O, oh. is dat? Uit. Mijn Misschien kapot. Ik viel trouwens ergens tegenaan. Wimper van mijn chip denk ik. Gaan we rijden? Jij. En jij dan? Ik blijf. Ja, maar als ze ontdekken. Niet de... kletsen. Sorry. Je hebt me iets gevraagd. Ik? Oh ja. Ze zit in kamp 4. Mooi hè? Ja. Geweldig. Dat is niet geweldig, Phil. denk niet dat je haar daaruit kan krijgen. Toch ga ik het proberen. Je houdt van haar, hè? Ja, ik kan haar nu niet in de steek laten. We zijn met z'n tweeën hier naartoe gekomen. Je houdt van Moa. Ja. Ik denk het wel, ja. Spijt me als ik jou... Ik begrijp het veel. Hier. Wat is dat? Een kaart. En wat moet ik daarmee in Het donker. Heb je geen zang bij? Nee. De jeep staat zo dat je recht toericht aan weg kunt rijden. Wacht even totdat ik een eind bij je vandaan ben. Dan steek je de grote lichten aan en wegwezen. Rechtuit. Als ik ergens aangehouden word, is ontdekken dat het jouw jeep is. Nou, dan heb je hem gestolen. Dus dat staat erop. Ja, dan zien ze meteen dat hij van jou is. Ja, maar dat weet ik. Dat kan je door de eerste controleposten heen helpen. Zolang die nog niet over je vlucht ingelicht zijn, zullen ze je laten passeren. De meesten denken nog steeds dat je mijn echtgenoot wordt. Van de veroordeling door de raad van de oude weet nog niemand af. Ja. Ik, ik wil je niet kwetsen met mijn weg. Niet met je te dromen. Zie je... Waar wil je naartoe rijden? Kamp 4. Niet doen veel. Het lukt je nooit om Moira daaruit te krijgen. Dat lukt me wel. O, ga bij Stel dat het je lukt. Hoe wil je dan van het zesde continent afkomen? Laat het nog maar aan mij over. Nou, ik weet nog wat Peters. Rijd een paar kilometer hier vandaan. Bekijk dan de kaart bij het licht van de koeplampen. Op die kaart staan de rode gebieden. Rijd in de richting van het gebied dat als rode driehoek op de kaart staat. Is dat kamp 4? Nee, maar daar zitten de meeste carrières. Ah. Sluit je bij een aanviel, dan heb je een kans om Moara te bevrijden. Zij kennen de kampen beter dan wie ook. Maar ja, dan dit alles. Misschien omdat ik wat begin te begrijpen, veel. Misschien omdat ik niet langer ziende, blind en horende doof wil zijn. Of misschien omdat er een kerel uit de andere wereld kwam die me dat deed inzien. Misschien omdat die kerel terecht weigerde met een koningin te trouwen. Dat die helemaal geen koningin is. Tot ziens, Wil. Ik wel bedankt. Tot ziens, Lydia. Wat ik zie? Een wagen. Aha. Uh -huh. Een regeringsjeep, Tonio. Wacht op mijn commando. Geef me die kijkers. Zie je wat? Nou, wat al een tikkeltje ligt in het oosten. Verdomme. Wat? Nou, kijk zelf maar. De standaard van de koningin? Dat kan niet. Dat is een truc, Tonio. Ze willen te weten komen waar we precies zitten. En het leger komt even later, natuurlijk. Dat nou, is mogelijk. Er zit een vent achter het stuur. Blank? Ja, ik vertrouw het niet, Leo. Nou, We zullen wel zien. We kunnen in elk wel die Jeep goed gebruiken. Hou hem onder schat. Oké. Okay. Hop! Zet die motor op. Mooi zo. En kom er nou maar uit. Handjes in je nek. Langzaam. Ja, ja, ja. En geen verdachte bewegingen, want we hebben je onder als we je troon hier zien. Hij is echt blank, Tonio. Kop dicht. Sinds wanneer is dat een misdaad? Sinds heel, heel lang hier. Maar we hebben je niks gevraagd. Nog niet. Zeg, Tonio. Ben jij Tonio? Ja, ik ben Tonio. En? De guerrillaleider? leider Ja. Dat is boffen. Denk maar niet dat jij ons in de maling kunt nemen met je mooie praatjes, maat. Je boft helemaal niet. Want ik, Tonio, ik haat jullie bleekscheten als de pest. Voor de zon opgaat, ga jij onder. Hoor je dat? Ja, zou je eerst toch even naar me willen luisteren? Dat kan geen kwaad. Je kunt ons misschien heel interessante dingen vertellen. Onder andere hoe het komt dat jij in een jeep rijdt... met de standaard van de koningin erop. Dit is de jeep van de koningin. Oh. En ik ben Phil, Phil Brent. Juist. Nee, maar Phil Brent. De man die met de koningin gaat trouwen. Ze kwetsen op de radio over niks anders. Aha. Zeggen ze ook dat het feest niet doorgaat? Waarom niet? Lydia is best een lekkere meid. Ja, mag ik daar later op terugkomen? Ik heb nu belangrijke dingen aan mijn kop. Zoals? Jij, Donio. Ik was eigenlijk op zoek naar je. Je hebt eigenlijk helemaal geen kop om guerrilla-leider te zijn. Nu, ik zie in jouw hier ook niks waar de koningin op kan ballen. Ja, we verprutsen onze tijd zo. Nog gelijk heb je. Ga bellen. Ik kreeg ruzie met de Raad der Oude. Die zeven oude krengen. Daar heb ik al heel lang ruzie mee. Ze namen het niet dat ik niet met Lydia wil trouwen. Ze dreigde mijn geheugen uit te wisselen en me dan weer los te laten tussen mijn. Ja, hoe moet je dat zeggen? Tussen mijn kopieën. Kopieën? Nou, dan klets je maar wat. Weet je daar dan niks van? Eh, uh, fouilleer hem eens, Maat. Oké. Okay. Ja, rustig hè? Niks. Nee, geen wapens. Oké, okay. laat je armen dan maar zakken. Merci. Ga zitten. Sigaret? Nee, nee, dank je. Ik rook niet. Ah, sportman, hè. Dat heb ik van de radio. Nou, kopie zeggen. Wat bedoel je daarmee? Wat zijn dat? Ze hebben ene professor Hawks gekidnapt. En die heeft al heel, heel lang geëxperimenteerd met klonen. Oh, probeer me niet te belazeren met dure woorden, maat. Dat probeer ik helemaal niet, Tonio. -oh. Nou, klonen is... Nou, als de professor een klein stukje van jouw vinger af zou snijden, dan kan hij daarmee een andere tonio maken. Wie bedonder je nou? Heb je wel eens regenwormen gezien? Oh, dat stikken we hier in. Nou, als je die doormidden snijdt... Ja, dan, dan heb je twee wormen die allebei een andere kant op kaart Exact. Dat zei je als kinderen altijd. Nou, op dat principe berust de theorie van professor Hawks. Hij is daar al heel ver mee. Ze zijn nu bezig op die manier een leger samen te stellen. Ze hebben mij als model genomen voor één divisie van 10.000 man. Hawks, die nam wat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Van mijn weefsel. Uit mijn arm. Kijk, hier. Hier. Je kunt het wondje nog zien. Nee. Deed niet eens pijn. Nee. En over drie weken lopen er tienduizend van mij rond, volwassen en wel. Als dat waar is, dan is dat wel hartstikke belangrijk voor me wat je daar zegt, man. Het is waar. Je bent nieuw in dit land? Ja. Heeft iemand jou verteld waarvoor ze zo'n leger aan het opbouwen zijn? Jazeker. Ze zijn bang dat het continent ontdekt zal worden door de rest van de wereld. Dat is het hek van het dam. Kan ik best inkomen. De grondstoffen die jullie hebben en zo, dat, dat kan iedereen in mijn wereld goed gebruiken. Dat hebben ze jou verteld? Ja. Weet jij wat ze met dat nieuwe leger van ze zullen doen? Nou, hm? eerst mijn beweging, mijn verzetsbeweging tot de laatste man uitmoorden. Dat is zeker. En het zal er niet eens zo moeilijk vallen, want we zijn niet met zoveel. En daarna lopen ze jouw wereld onder de voet. Donio. Ja. Heb je daar niet ergens wat te drinken voor me? Ik heb uren gereden door voor mijn wildvreemd terrein. Ik heb dorst, ik ben moe... En ik ben bang. Ze zullen zeker achter me aan zitten. Nou, maak je daar maar geen zorgen over. Dit gebied staat onder mijn bevel. We hebben het helemaal onder controle. En hier in de berg durven ze niet te komen. Komen we mee naar mijn grot. Daar brandt het vuur. En daar is warme koffie. Kamp hier, hè? Ja. Nou, dan bofje. Dat is ook niet zo'n slecht kamp. Waarschijnlijk omdat er alleen vrouwen in zitten. Leuk hebben ze het dan niet, maar direct levensgevaar loopt die Moara van jou dan niet. Alhoewel. Wat? Die ouwe krengen. Weet ze dat Moara en jij bij elkaar horen? Ja. Domme, dat is niet zo best. Wat bedoel je? Ik bedoel dat, nou jij door hun knokelige vingers bent geglipt, ze wel eens wraak op haar zouden kunnen nemen. Je bedoelt dat ze haar... Dat iets in me zegt dat ik jou kan geloven, veel. Jamoara moet dat kamp uit. En wel zo snel mogelijk. ...zekere hoogte. Ik vecht hier een oorlog, maat. Een voor ons volk belangrijke guerrilla. En dan mag jij nog zo in de nesten zitten. Voor mij is er maar één ding belangrijk. Die guerrilla. Begrijp je? Ja, ja, dat begrijp ik. Nee, dat begrijp jij niet, maat. Als je de geschiedenis van mijn volk niet kent. En die ken jij niet. Uh, nee. Je zei zo straks dat we zo snel mogelijk morgen uit het kamp moeten halen. Klopt. Maar de dag is net geboren. En bij daglicht kunnen we weinig doen. Als je eerst eens een stukje ging doen... Want je bent moe, zei je... Ja, dat ben ik, Maar ik heb geen slaap. Komt zeker door die sterke koffie. Mag ik nog een, een bakkie? Mm. Wil je het me vertellen? Wat? Nou, de geschiedenis van jouw Volk. Ah, dat is een lang verhaal, maat. Maar als het je interesseert, we zijn trots op onze geschiedenis. Behalve dan op de jongste geschiedenis. Waarom? Ja, we waren lang, heel lang geleden al zeer welvarend. Waar wonen je voorouders toen, Tony? Hier, maat. In dit land. Hier? Ja, wij waren heel, heel beschaafd. Onze ruïnes bewijzen dat, die zal ik je nog wel eens laten zien. Waar ben jij geboren? Ah, stomme vraag. Hier natuurlijk. Hier, zeg je? Ja, maar dan moet je hem niet elke onderbreken, want dan zitten we hier morgen nog. We dreven handel met de rest van de wereld en gaven onze beschaving een andere door. En toen, waar ze vandaan kwamen, weet niemand, toen kwamen de blanken. Mijn volk begroette ze vriendelijk. Voor we het wisten waren we hun slaven en werd ons land van de rest van de wereld afgesloten. Zelfs van boven. Met altijd aanwezige wolk. Ze hebben mij verteld dat zij een hele oude beschaving hadden. Hebben die blanke juffertjes jou dat verteld? Ja, ja, ja. Ze zeiden precies ja. zoals jij dat ze de rest van de wereld... hun beschaving hadden gegeven. Het schrift, het, het vuur, het wiel. Ja, nee, dat waren onze voorouders, maat. En die atoomramp? Wat? Een knoei van de blanke. Hé, hey, wacht eens. Wat is er? Nou begrijp ik ineens jouw vraag waar ik geboren ben. Zoals ik zei, wij werden hun slaven. We moesten voor ze werken... Maar altijd zijn er onder mijn volk mensen geweest die dat weigerden. Die hoog de bergen ingingen en daar in grotten en holen woonden. De mensen die voor de Blanken werkten overkomen hetzelfde als die Blanken bij die atoomramp. Die konden naar de ramp ook geen zoons meer krijgen. Precies. Maar de trotse vrijheidsrijders boven in de bergen des te de meer. En daar stam ik vanaf, Phil Brandt. De strijd tegen de Blanken, vooral nu tegen de terreur van die blanke juffertjes... ...is mij met dat padlepel ingegoten. Ze vertellen iedere nieuwkomer sprookjes over hun beschaving. Zo! Mooie beschaving, waarbij je mensen dwingt de fabrieken gevaarlijk werk te doen, waar ze niet over mogen praten. Mensen in mijnen te stoppen, waar ze doodziek uitkomen. Hele gebieden af te grendelen. Kampen te bouwen, waar ze mensen in stoppen, die toch in die gebieden komen. Of die iets anders hebben gedaan, wat de blanke juffeltjes niet zint. Maar, Maar als er onder jullie mensen zoveel zoons geboren worden, waarom moeten ze dan mannen importeren uit de rest van de wereld? Omdat wij in hun ogen minderwaardig zijn. En omdat ze kosten wat het kost hun blanke ras in stand willen houden. Zuiver willen houden. Maar dat is je puurste vorm van racisme. Ze moesten mooie blanke, sterke blanke, intelligente blanke mannen hebben. <laughs> ja, zoals ik. Ja, zoals jij, maat. En weet jij wat ze met die mannen doen als ze hun werk gedaan hebben? Nee, niemand weet dat. Ze verdwijnen, spoorloos. Of ze krijgen een baantje als chauffeur, politieagent op bewaker. Ze worden in het leger gestopt zoals ze met mij van plan zijn. Ja, maat. Tegen die beschaving, of beter gezegd, tegen die terreur trekken wij te strijden. Tegen die dictatuur van die oude kringen vechten wij. En daarom is jouw mededeling dat die kringen door middel van die professor een groot leger aan het opbouwen zijn zo belangrijk. Begrijp je het nou? Ja. Het wordt er op of er onder maat. En misschien begrijp je nou ook waarom ik zo straks zei dat er voor mij maar één ding belangrijk is: de guerrilla. ja. Ja, volkomen. Spijt me dat ik je dat zeggen moet. Maar voor jou is het natuurlijk jouw, hoe heet ze alweer? Moira. Ja, Moira. Erg belangrijk. Ja, voor jou ook, denk ik. Niet zo. Maar ik zal je helpen, Maat. We gaan, zodra het donker wordt, naar het kamp om jouw Moira te bevrijden. En niet alleen jouw Moira. Wie zijn we? Wij beiden, hè, met een man op dertig. Dertig? Is dat voldoende? Als we een list gebruiken, dan wel, ja. Laat me er maar eens over nadenken. Meer mensen heb ik niet ter beschikking. Zo groot is mijn leger nou ook weer niet. Juist daarom is die bevrijding van Moira voor jou ook erg belangrijk, Tonio. Dat moet je me dan maar eens uitleggen. Nou, kijk, ik heb hier... Moment. Wat is het? Verrek. Ik ben er verloren. Wat ben je kwijt? Nou, mijn vrat. Je wat? Ja, maar... Ik had een zender ontvangen... ter grootte van een, van een flinke vrat... onder mijn oksel geplakt. Hier. Een, een vrat? Onder je oksel? Ja, daar kon ik mee in verbinding komen met... Handel Je belazen me dus toch, Wilbruin. Rustig, Tonio, rustig. Ik belazen je niet. Met wie sta je in verbinding? Ja. Nu met niemand meer. Ik ben hem kwijt. Met wie had jij contact? Met die juffertjes... Ben je toch eens bion? Een stammeling die ik ben. Een blanke vertrouwen. Lief Tonio, draag niet zo door. Laat me je nou eerst alles eens uitleggen? Als je me dan nog niet vertrouwt, dan, dan schiet je me maar kapot. Maar, maar luister in godsnaam eerst. Ga je eerst. gang, maar je houdt je hand omhoog. Dat is, dat is moeilijk praten. Dat zal dan bij jou die klauw omhoog, zeg ik je. Goed, goed, goed, goed. Wel, uh, we zijn er in een andere wereld, zoals jij dat noemt... ...achtergekomen dat er steeds blanke mannen spoorloos verdwenen. Dat ze naar hier ontvoerd werden. Hmm. En de beste mannen, uh, topsporters, geleerden... We kwamen er ook achter dat hoge autoriteiten bij ons met veel geld omgekocht worden. Ze werden het zwijgen opgelegd. Wij wilden dat uitzoeken. Daarom lieten Moira en ik ons bewust kidnappen. En dat verhaal moet ik geloven. Wij wisten van de hele boel hier niets af, Tonio. De gewone man in die andere wereld weet niet eens dat hier een land bestaat. Wij die het wel wisten, noemden dit land het zesde continent. Maar omdat het nogal een hachelijke zaak leek om zoiets met z'n tweetjes te doen, hebben we voor rugdekking gezorgd. Op ongeveer 100 mijl uit de kust vaart een groot schip heen en weer met vliegtuigen, helikopters aan boord. Vliegtuigen of een schip? Ja, Tony, dat het heet een vliegdekschip. Die vliegtuigen en die helikopters die zijn klaar om ons te helpen zodra we ze roepen. Nou, om dat te kunnen doen, hebben ze Moira aan mij een zender ontvanger gegeven ter grootte van een kleine echt. We hebben dat apparaatje de gekscherend de vrat genoemd. En ik ben een verdomme verloren. Waarschijnlijk tijdens die dolle rit in die jeep hier naartoe of misschien wel tijdens het fouilleren daar straks door die man van jou... Vind ik nooit meer terug. Nou, dat is jammer, anders had ik waar jij bij was dat schip kunnen oproepen. Had ik ze aan boord alles uitgelegd, dan hadden we jou onze hulp kunnen aanbieden. Uh, wat voor hulp? Vliegtuigen, helikopters, manschappen. Ja, we moeten nou helemaal mooi daar zo snel mogelijk bevrijden. Met haar vrat kunnen we dat schip bereiken. Tonio, wij hebben maar drie weken om samen een ramp voor jouw volk te voorkomen. Ik, en ik weet zeker ook dat ik namens ook de anderen spreek. Wij willen je helpen om onder de dictatuur van die oude wijven uit te komen... Mag ik nou, alsjeblieft, mijn armen weer omlaag doen? Uh, ja, natuurlijk. Heeft die moira van jou dat ding nog? Laten we dat in godsnaam open, Als dat niet wist, dan zitten we helemaal in de puree. Het is mijn enige kans op redding. Maar ook die van jou. Als over drie weken dat leger voor de juffertjes klaar is, is alles verloren. Voor die tijd moeten we toeslaan. Hmm, we wachten tot het donker is. Daarom die hoek verzamelen. Is dat daar beneden in het kamp? Ja. Mooi gezicht van hieraf, hè? Tja, Prikkeldraad, schijnwerpers, waakhonden. Noem dat maar mooi. Luister, mannen. Zien jullie dat gebouw daar recht van die bomen? Daar zit de wacht. Nou, nog eens. Tellen en ik rijden in de jeep van de koning in, met de standaard trots omhoog gewoon naar die poort... en proberen de wacht te overbluffen. Maar dat is hartstikke link, Tonio. Wat doen we als de wacht heeft doorgekregen dat je jeep gestolen is? Ja, dat is een risico, ja. Want vinden die wacht die, die wind. wint... We rijden dus naar die poort en jullie volgen te voet. En slijp zo dicht mogelijk naar dat kamp toe zonder dat ze je in de gaten krijgen. De honden. Die honden gebruiken ze aan de andere kant van het kamp. Als er wat misloopt, merk je het wel. Dan storm je erop af. Wat er ook met ons, met mij gebeurt. We moeten die mora eruit krijgen. En ik heb zo'n gevoel dat hij voor jullie belangrijker kan worden dan ik. Begrepen? Nou, wegwezen dan. Kom op, laat. We moeten opschieten. Anders zijn zij er eerder dan bij. Hoe kan dat nou? Ja, zij hoeven de kronkels van de weg niet te volgen. Ze laat zich rechtdoor richting van die berg vallen. Nou, rijden. Rood licht op. Laat ze maar zien dat we eraan komen. God, wat een rotsweg. weg. ze nou, we zijn hier allemaal. Daar weet Jan. Kom op, scheuren. Die jeep kan er wel tegen. Worden die kampen streng bewaard? Ja, maar dit niet zo. Vrouwen zijn blijkbaar makkelijk in toon te houden. <laughs> Soms. Ja. Je schijnt te hebben. Het hart klopt me in de keel, Toenio. Mij ook. Mij ook. Maar dan ben Jan. Als onze bluf niet lukt. Niet aan denken. We zien wel. We hebben 30 de keel achter ons. We zijn er. Doorrijden tot je wacht. Bluffen. Halt. Papieren. Heb je geen ogen in je kop, man? Zie je niet wat daar voorop staat? Jawel, de koninklijke stad. Heel goed gezien. Ik hoop dat hier alles in orde is. Dat is het. Prima in orde. Buitengewoon in orde. Moment, daar komt de commandant. Schiet een beetje op, man. Hou zonder wacht. Dat zal je niet lekker zitten. Echt! dicht, Phil Brandt. Kom eruit. Handen mee. En handen omhoog. Je maakt een grote fout, commandant. Dit is de jeep van hare majesteit. Ik heb een speciale opdracht. Kom dicht. We weten precies welke speciale opdracht. Vergeet maar Phil, wil te laat? Ze weten te veel. Dagenlang schettert de radio dat die Phil Brandt zo intelligent is. En hier loopt hij als een mot tegen de lamp. Wat wil je met die zelfmoordpoging, Brand? Zoek dat zelf maar uit. Dat zal ik doen. Hou zonder schotwacht. Huh? Bij elke verdachte beweging schieten. Ga eerst melden dat we hem hebben. Oké, okay, commandant. Het is waar als ik een sigaret op. Geen fratse kerel. Nou, gewoon een sigaret opsteken, dat kun je er wel tegen hebben. Hou je handen omhoog. Nee, ik wil er ook wel in. Nee, ook je handen omhoog. Kom aan! <laughs> Bedankt, maat. Maak Tony, Tonio. Graag gedaan. Snel werk. Hoe kom je hier zo gauw? Van de berg laten vallen. Ja. Drie man. Jij, jij en jij. Wachtlokalen overvallen. Telefoonlijn doorsnijden... commandant bij me brengen. Als ik kan... ...allemaal zonder lawaai. Uur. Jij. Met man mannen die barak. Daar zit de rest. Binnenstormen, onder schot houden... ...ook met zo weinig mogelijk lawaai. En jij met drie man langs andere barakken. En zeg de mensen dat ze zich klaarmaken voor vertrekken. Laten we ze allemaal ontsnappen, Tony, hoor. Allemaal. Opschieten. De rest de andere wachtposten onschadelijk maken. En denk aan de honden. Ik wil geen bloed. Begrepen? Nou, wegwezen. Ah, daar hebben we de wachtcommandant weer. Ben jij, Tonio? Kun jij bidden? Tonio? Dan zou ik dat maar even doen. Mijn mannen gaan de barakken langs. En als we één spoortje van mishandeling merken, dan schiet ik jou persoonlijk overhoop. Hier wordt niet mishandeld. Wij hebben al altijd... twee dingen. Ten eerste, ik laat al je gevangenen vluchten. Als het waar is dat hier niet mishandeld is, krijg jij een dreun voor je kop en zullen we je vastbinden. Dan kun jij, als je weer vrij bent, tegen je meerdere verhalen ophangen dat je je dapper te weer hebt gesteld.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 Door een zwarte politieauto. Waar kwam die wagen vandaan? Van het hoofdkwartier. We dachten, toen we jullie lichten zagen... dat zij het weer waren... dat ze iets vergeten waren. In welke richting reed ze weg? Daar, bij het kruispunt links. Als ze daar rechts waren gegaan... Nou, dan zouden ze jullie recht in je armen zijn gereden. maar, dat hebben we ze net gemist. Wat kan de politie met haar doen, Tonio? Politie? Dat is een lijfmarkt van die oude lijven geweest. Die kunnen alles met haar doen. Alles?